watching pro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 together when it ends.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 ik heb zelf, uh, ik heb geen voorraad, maar ik heb zelf wel uh, materialen en ja. voorwerpen in huis, die, of, of ik die kan eerst bestellen. Noem eens je dan uh, Glaswerk heb ik bijna allemaal ja. in huis, kopjes, bekers heb ik in huis, uh, uh, kunst, de platen, de kunststofplaten. Dus als je ja. een, een, een naamplaat wil maken of een klein plaatje wil maken, dat, dat soort ja. materiaal heb ik in huis.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 You that.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 En wat voor soort opdrachten krijg je van de mensen? Wat is uh, ja, bekend of wat, wat is iets nieuws? Uh, ik krijg uh, opdrachten, zeg maar, van ik noem het maar van huwelijksglazen tot een grafmonumenten. Hm. Het heeft bijna allemaal met emotie te maken. Ja. Uh, je kunt je voorstellen dat mensen. Ik had een, een, een moeder en die. Uh,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 ook vaak glaswerk. En ja. Wat ook heel mooi om te graveren is. Mm -hmm. Vind ik zelf fantastisch. <laughs> is een spiegel. Oh ja, ik, dat ik uh, mooi. Ik heb zelf een kleinzoon. En, mm -hmm. uh, ik, ik maak natuurlijk regelmatig foto's van de kleine man. Ja. En dan, uh, dan graveer ik dat uh, op een spiegel. Mm -hmm. En dan heb je dus een spiegel en, uh, met een mannetje erop. Ja, wat maar maakt. zo heb ik ook mensen die een boot hebben laten graveren op een spiegel. Ja.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 Nog, ja, nog even teruggekomen op, op dat uh, traject van het UWV. Uh, wat of kreeg je voor opdrachten met zo'n groep? Nou, uh, je begint eigenlijk... De hoofdmoot is het, uh, het schrijven van je bedrijfsplan. Oh, ja. uh, je krijgt ondertussen zeg maar, uh, workshops van de Kamer van Koophandel... van de Belastingdienst, van uh, een administrateur... Uh, uh, styling kregen we... van wat moet je aan als je op acquisitie gaat... Uh,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 Dus je moet helemaal erin groeien, ja, zeg maar dan, hè? Ja, ja. of ik, uh, mijn bedrijf moet zo goed gaan. Ja, dat is en, ja. En dat. En dat is dus wat ik hoop natuurlijk, waar ja. ik aan naartoe werk. En, uh, dus dat, uh, ja, daar ben ik heel hard voor bezig. Ja. Nou, dat zou heel mooi zijn. En je hebt al heel veel opdrachten, hoorde ik, met allerlei verschillende dingen. Dus dat gaat wel heel erg leuk. Leef met het de erop slot, in een kamer zonder damen u, schijnt mijn licht kapot, mijn ziel die snart naar ader. Gevangen in dit land kraakt door betonnen muren. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, ben nauwelijks meer te sturen. Voor mijn...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 Um, hoeft niet uh, te overleggen op nee, iemand. Nee, ja. en, en uh, als ik denk dat het goed is, dan gebeurt het ook. En ja. het kan wel eens verkeerd uitpakken. Ja. Wat ik heel erg leuk vind aan die ondernemerschap is dat je dus... Uh, vooral ook omdat ik natuurlijk bedrijf van huis hebt, van Ik kan me echt tijd indelen. Wil ik s'morgens morgens om zeven uur graveren of s'avonds om twaalf uur? Ja. Dan kan ik dat doen. Ja. Uh, het komt natuurlijk ook vaak voor dat ja. mensen... Uh,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 ja nou Ik ben heel bewust bezig met het socialiseren, noem ik het maar. Ik ben uh, lid geworden van uh, de Beeldende Kunsthuis Zandvoort. En ja. daar heb ik de uh, kunstkracht 12, de kunstroute, gecoördineerd. Ja. Ik, uh, ik uh, regel de vrienden van Beeldende Kunsthuis Zandvoort. Mm -hmm. Volgende week uh, donderdag, maar, de, vrijdag de, de 13e, hebben we een... een uh,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 van hoe de mensen jou kunnen bereiken. Heb je een internetadres of telefoonnummer? Ja, ik, uh, mijn bedrijf is bij mij in huis. Uh, ik woon op de Svaluweestraat 21B. Dat is uh, boven de fysiotherapeut De Boeren Zwart. Ik ken een heleboel uh, Zandvoorts natuurlijk wel. Uh, je kunt me telefonisch bereiken onder 023-888-7758. En kijk even op mijn website. Dat is www